Zover het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Trudy Vendrich met het NOS journaal. De advocaat van de Nederlands-Iraanse Zara Barami is in Teheran gearresteerd. Dat meldt het Iraanse radiostation Samane, dat in Amsterdam is gevestigd. De vrouwelijke advocaat wordt beschuldigd van staatsondermijnende activiteiten en propaganda tegen de regering. De Nederlandse Iraanse Barami zit op verdenking van dezelfde activiteiten in de gevangenis. Ook zou ze drugs hebben willen smokkelen. Barami kan daarvoor de doodstraf krijgen. Het is de drukste ochtendspits van dit jaar. Door het slechte weer stonden volgens de ANWB tien minuten geleden 707 kilometer file. Vooral in de Randstad en Noord-Brabant. Veel mensen hebben vanwege de regen de auto genomen... onlangs een oproep van de ANBB om nog even niet de weg op te gaan. Door het slechte weer zullen de files maar langzaam oplossen. De Nieuw-Zeelandse stad Christchurch is getroffen door zware naschokken. De bevolking was gewaarschuwd voor naschokken, daarom brak er geen paniek uit. De aardbeving van het afgelopen weekende... heeft ruim 150.000 huizen beschadigd in de stad. De schade in Christchurch wordt geschat op zeker een miljard euro... President Bouterse van Suriname heeft een bezoek gebracht aan buurland Guyana. Het was het eerste buitenlandse bezoek sinds zijn benoeming vorige maand. Bouterse sprak in Guyana onder meer over de aanleg van een brug over de grensrivier de Corantijn om de onderlinge handel te bevorderen. Later deze week gaat Bouterse ook nog naar Venezuela voor een gesprek met president Chavez. Op de US Open heeft Roger Federer zich geplaatst voor de kwartfinales door een zege op de Oostenrijker Meltzer. Federer speelt in de kwartfinale tegen de Zweeds Söderling. Ook de Servier Djokovic haalde de kwartfinales. Bij de vrouwen bereikte de als eerste geplaatste Caroline Wozniacki de laatste acht door winst op de Russische Maria Sharapova. Het weer bewolkt en regenachtig. Vanmiddag en vanavond wordt het van het zuidwesten uit droger en klaart het wat op. De wind is eerst krachtig, maar neemt later vandaag af en het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Down a dirty road Started out All alone And the sun went down As across the hill And the town lit up The world got still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 Some say life will beat you down, break your heart, steal your crown, so I started out, for God knows where, I guess I'll When I get there en de Heartbreakers met Learning to Fly. We zijn weer terug in het tweede uur van zondag in Krammeland op de buitenzenders AB Radio en CFM Zandvoort. Snel naar de wedstrijd tussen Zwanenburg en Bloemendaal. Daar stond het net 2-1. Inmiddels zijn we bij de tweede helft aangekomen. Tjerk... En waar we vijf minuten bezig zijn in die tweede helft, maar de stand natuurlijk nog steeds twee tegen één. En dus komt Ramel van Zanewerk op de hoog de pot, moet Pieter komen. En Pieter pakt hem ook goed, die bal. Vangt hem uh, heel goed op en gaat die bal meteen heel ver schieten richting de snel. moeten moet er snel erachteraan halen. Doet hij ook. Dan moet hij hem pakken, dan moet hij die bal pakken. En dan uh, is het uh, nummer uh, die wel gepakt daar. Uh, het is goed dat hij ertussen komt. Dan is het Beren die het wel goed oppakt. Beren krijgt die bal dan, er uh, uh, wordt een overtreding gemaakt uh, volgens mij. maar, hij mag gewoon doorgaan. Dat Zwanenburg de bal over heeft via Tim Stikker. Tim Stikker plaatst aan de rechterkant van het veld. Helemaal naar de nummer 7, Martijn Hemelaar. Ja. Martijn Hemelaar ja. krijgt een Jeroen te dikke in zijn rek. En die schiet die bal uh, ver weg. Dat betekent dat het gevaar er vergeweken is. Maar het was toch echt een echte overtreding op, uh, op, uh, op Tim Meeren, volgens mij. Maar ja, de schijnt de die niet doorgaan. En dat betekent dat er in van Zwanenburg aan de andere kant. Roenwel, het wel een gewissel gedaan heeft. Dat betekent dat de Watersnel in de ploeg gekomen is. En dat de verdediger eraf gehaald is. Dat uh, Rob Schelt dus uh, meer druk tevoren wil uh, hebben op het doel van Zwanenburg. En dat. Te wel aangezien Zwanenburg maar met twee spits speelde, heeft hij één verdediger eraf gehaald. En daarna aanhalen voor 25 betekent dat het nou te snel aan de rechterkant is komen te staan. En dat dus tijdens de week ja, de linksbeker afgehaald is. En dan komt de hoekschop van Zwanenburg aan de rechterkant van het stad. Die zal genomen gaan worden door nummer 13 Rick van Veen. Hij haalt de bal op en uh, Zwanenburg heeft de tijd. Dat kan je gewoon duidelijk merken. Die zijn al tevreden met uh, deze stand. Maar we doen het natuurlijk niet. Komt die hoekschop van uh, Zwanenburg wel hoog voor die pot komen? Komt hij er ook? Dan moet Pieter de komen. Nee, die is daar verdediging niet goed weggehaald. En dat betekent dat. Te dikke de bal heeft. Je moet te dikke plaatsen we door naar Watersnel. Watersnel heeft die bal in zijn voeten. Gaan kijken hoe hij doen kan. Moet dan eigenlijk de andere kant op voetballer. Schijnt Chapul heeft die assistentie biedt aan. En dan moet Bijni komen. Baie die pakt ook die bal. En het is de beer die er goed tussen komt. Dan moet snel komen. Watersnel heeft die bal in zijn voeten. Moet het dan geven. Plaatsen we dan goed door naar, naar Terzon. En dat was geen buitenspel, uh, uh, uh, scheids, uh, scheidsrechter. Dat was geen buitenspel van, uh, van de grensrechter. Maar ja, de grensrechter de vlag... En de, de schijnzetter neemt het vlagssignaal over. En dat betekent dat er gebloot is. En dat die aanval nu uh, afgeslagen is door Zwareburen. Komt die aanval van Zwareburen. Dan legt de kant hetzelfde. Wordt die bal naar de nummer 7 gebeurd. Dus is die er goed tussenkomt En die plaatst de bal dan naar, naar, toch naar de, de nummer 10. Maar het is naar Jeroen de Dikke die er geblesseerd op hetzelfde ligt. En dat betekent dat we even pauze hebben hier op het veld. En dat we gespeeld hebben. Een kleine 10 minuten. Met de stand natuurlijk nog steeds 2 tegen 1. Uh, volgens mij gescoord bij de wedstrijd tussen Zwaneburg en Bloemendaal-Tjerk. En waar de stand 3-1 geworden is uh, voor Zwaneburg, dat is uh, Jordi Vierberg. die er 3 en dat betekent dat Bloemendaal, uh, ja, weer erom achter de feiten is, komt de aanval van Bloemendaal. waar je niet goed daarbij komen, maar er komt de hoekschop uit voor, uh, voor Bloemendaal. Aan de kant van hetzelfde. En dat was Johnny Voelbergen die in het 12 minuut van de tweede helft, uh, dus uh, uh, de 3-1 maken. En Robichel heeft ook met ons gewisseld, heeft Pauldjohn nog een spits erbij gegooid van een plaatsje van een uh, middenvelder. Dus voor Bloemendaal gaat volgende die aanval voor, uh, ja, toen nog uh, die gelijkmaker heeft uh, over een aanslijst te maken. komt de hoekschop van uh, Gijs Jan die daar wel wat mooi in. Nu komt die keeper, die pakt hem goed op en dat betekent dat die avond afgeslagen is en dan moet we hem nou oppassen want dat kan gevaarlijk zijn meteen met, met die stelle dus we moeten aan de wijk komen oost eh, heeft dan is dan de, de de nummer 10 is een nek. maar het leuke is leuk dat die hem goed is oppakt. En dat betekent dat de niet wel rustig in zijn wie dat kan hebben. En dat is er gefloten, omdat de, de nummer 10 dus uh, schijnbaar even irritant doet uh, tegenover, uh, tegenover Ozan. En de scheidsrechter uh, doet niks en laat het gewoon doorgaan. En dat betekent dat we hier gespeeld hebben. En dan sluit die uh, scheidsrechter alsnog. En dan, uh, dan sluit hij alsnog het scheidsrechter uh, omdat er dus uh, doorgepraat wordt. En dat betekent uh, dat die spel ligt en dat er een vrije komt voor Bloemendaal. En dat we hier gespeeld hebben 12 minuten. Uh, met stand natuurlijk 3 tegen 1. Dan vergeet je vaak waar iemand leeft. Ouders ook. Stel dit. Ja. Ja, dat is Ik kan het niet vinden als altijd. Alsof ik iets ben verloren, opeens ben ik het kwijt. En ik vraag me af waarom mijn hart zo steekt. Alsof ik niet zonder kan. Ik voel, ik voel dat er iets ontbreekt. Heb je wel geweten wat ik al die tijd al wist? Heb je wel geweten wat ik al die tijd al wist? Je geem, papa, papa, papa, papa, Je lijkt wel mijle ver weg bij me vandaan, alsof je nu al weken van mij bent weggegaan. Je bent nog maar een uur bij me weg en zo terug. Als ik jou in mijn armen neem is al die tijd, al die tijd achter de. rug. Heb je wel geweten wat de al die tijd al is? Heb je wel geweten wat de al die tijd al is? Ik heb je gemerkt. Padappa, padappa, padappa, padappa, padappa, padappa, padappa. Zoeken, kan het niet vinden, als altijd. Alsof ik iets ben verloren. Opeens, opeens. Opeens ben ik je kwaad. Nou, we gaan weer terug naar de wedstrijd Zwanenburg-Bloemendaal. Want volgens mij wordt daar nu lustig op Ros gescoord, Jerk. Het is hier 4-1 geworden voor Zwanenburg. En het was de nummer 11. Nee, Brian bijvoet die de bal erin tikte. En dat betekent dat Bloemendaal hier verliest in de eerste wedstrijd. Met 4 tegen 1 achterstaan bij Zwanenburg. Heb je wel geweten wat er kan? 别和明华的爸爸 Van Emmerich en Co waren dat met, uh, wat ik al die tijd al wist, uh, een beetje een zomers Daarvoor hoorden we trouwens een uh, nummer van, dan moet ik even goed uh, nadenken, uh, <laughs> ik ben het zelfs alweer kwijt. Nou ja, goed, uh, is, uh, ja wel, uh, ik weet het weer, Brown Feather Sparrow and She Writes Her Name. Dat uh, was uh, een beetje melancholisch, Je zou bijna zeggen van, ja het is ook een beetje de tijd van het jaar uh, ervoor. We gaan nog even wat sportnieuws behandelen. Want de rentree van Turner-Judy van Gelder is op een teleurstelling uitgelopen. De ringenspecialist kwam bij een wedstrijd in massaraten slechts tot 13,150 punten. Van Gelder werd vorig jaar juli voor één jaar geschorst wegens het gebruik van... Cocaïne. Ik was overgeconcentreerd. En je moet het zien als Sven Kramer die een wissel miste verklaarde voor Gelder na afloop. En hij zei dat bij de laatste wedstrijd die hij turneerde in tijdens het NK van 2009. Toen had hij nog een score van 15,800. Uh, de Brabanders kreeg van de Turbond een uh, wildcard voor de 2K in Rotterdam. Maar hij moet nog wel vorm tonen. In, in Maseraten is dat niet gelukt. Hij krijgt volgende week bij de wereldbekerwedstrijden in Gent echter een tweede kans. Dus het is nog niet helemaal verkeken voor uh, Yuri van Gelder. Die dus nu weer terug is in uh, het turncircuit. En dat uh, is wel duidelijk. Uh, wat schokkend nieuws is dat uh, motorcoureur Shoa Tomizawa uh, na een crash in de Grand Prix van San Marino... is verongelukt de Japanse motorcoureur die zevende stond in het WK-klassement van de moto... 2 is slechts 19 jaar oud geworden. Halverwege de race uh, kwam Tommy Sawa zwaar in val. waarna Scott Redding en Alex de Angelis hem niet meer konden ontwijken en frontaal op de Suterrijden botsten. Tommy Sawa werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, al waar hij niet lang daarna overleed. En ondanks het zware ongeluk ging de Grote Prijs wel gewoon door. Dani Pedrosa won de wedstrijd in de Moto GP-klasse en Jasper. Iwama die kon geen potten breken in de 125 cc. En hij werd slechts 21ste. Dus dat is dan dat verhaal. Dan gaan we nog even uh, zoeken naar een beetje het uh, nieuws van uh, de afgelopen uh, dagen. Want Haarlem behoort in 2010 tot de top 3 van de meest sfeervolle steden in Nederland. En dit is het belangrijkste resultaat van een landelijk onderzoek. Onder de Nederlandse toeristen waren het toeristisch imago van 18 Nederlandse steden. ...waaronder Haarlem is uh, genoemd. En bij twee derde van de bezoekers komt circa één keer per jaar naar Haarlem. Belangrijkste bezoekreden zijn het winkelen, het museumbezoek en familie- en kennissenbezoek. Met musea en cultureel erfgoed scoort Haarlem hoog in de ranking van de 18 steden... ...met respectievelijk een derde en vierde plek. Maastricht blijft voor de Nederlandse toerist de stad met het grootste toeristisch imago. In 2010 is het uh, toeristisch imago van Haarlem versterkt ten opzichte van 2006... Haarlem is in 2010 gestegen naar de derde positie voor de meest sfeervolle steden. En in 2006 stonden ze nog zesde na Maastricht. En Den Bosch in, is Haarlem dus nu de nummer drie. In 2010 scoort Haarlem een derde plek. En uh, als het gaat om het meest vrije stad ook. In 2006 was dat nog een vijfde plek. En bij Halem denkt men spontaan aan de historische binnenstad. De associaties komen vrijwel overeen met de eerder genoemde van 2006. En ongeveer twee derde van de respondenten heeft een positief beeld van Halem. Bezoekers zijn uh, 99% zijn vaker zeer positief dan niet bezoekers. Zo'n 57%. Voorafgaand aan een bezoek van Haarlem wordt het internet het meeste geraadpleegd. En tijdens een bezoek gaan bezoekers vooral naar de VVV op het verwulft voor informatie. En bijna twee derde van de bezoekers komt circa één keer per jaar naar Haarlem. Het, naar het imago-onderzoek bevestigt ook dat uh, uit onder geconstateerde toename van het aantal toerisme in Haarlem de afgelopen jaren. Al dus het bericht na te lezen op de website van uh, abradio www.abradio.nl. Uh, zoals gezegd is dit uh, programma ook op de beide zenders uh, te horen. AB Radio en ZFM Zandvoort 105.8 en 106.9. Ik zeg het maar. Dus is acht minuten voor half vier. Uh, we gaan straks weer even kijken hoe het is, staat met de wedstrijd tussen uh, Zwanenburg en Bloemendaal. Maar zover is het uh, nog uh, niet. En eerst nog even een, uh, een fijn stukje muziek. Ook weer van Nederlandse bodem. Celine Cairo en Hello Memory. So I'll know Mijn ieder van uh, Daryl Hall en John Oates. Uh, we gaan uh, terug naar uh, de wedstrijd Zwaneburg bloemendaal Of het een zwanenzang voor Bloemendaal gaat worden, dat uh, horen we zo van Tjerk uh, de Blauw. Het staat inmiddels 4-1. Het staat een 4-1 in deze wedstrijd. En dat betekent ja, dat Roemedaal dus uh, keihard moet werken in die laatste, laatste 20 minuten van, uh, van, van, van de wedstrijd. Dan nou, nog goed met die van deze wedstrijd. Om toch nog een betere uitgangspositie uh, te kunnen behalen. Maar het zal zwaar worden van het was net ook een goede kans voor bij maar die schoten over het doel heen. En uh, ja, en als je de kansjes niet benut, dan wordt het natuurlijk heel lastig. Remendaal speelt goed, speelt goed voetbal. Maar ja, de kansjes moet je natuurlijk uh, wel benutten. En Roemendaal heeft ook pech gehad in die eerste helft. Laten we wel raadig zijn: drie keer op de palen en op de kruising, en dan nog die ballen niet erin. Dat is gewoon domme pech hebben. Maar dan kan je niks doen. Maar dat betekent wel dat je de kansen maakt, natuurlijk. En dan komt de bal van nou, Ga je aan poegen. De bal is voet. Plaatsen hem naar de rechterkant. Meteen door naar Waterstel. Waterstel kan er net niet bij komen met zijn hoofd. En dat betekent dat die bal over de zaal heen gaat. En dat Zwanenburg mag gaan ingooien. Zwanenburg via de nummer 12. Vrijenvoet. Vrijenvoet die gooit hem meteen dan naar de nummer 11 toe. En dan moet Leunen er erachteraan. Leunen Kan er niet bij houden. Dat betekent dat Zwanenburg nog steeds erbij komt. Maar het is Leunissen die goed weer ertussen komt. En die bal goed oppakt. En dan is Oosan die ertussen moet springen. En dan is toch Zwanenburg die wel oppakt. En goed die bal. En dat betekent, uh, droogte we natuurlijk uit voor de tegenstander. Dat er een ingooi komt voor uh, Zwanenburg. Aan de linkerkant van dezelfde helemaal. En dus is de nummer 12 Brian Beidevoet, die die bal wederom uh, gaat nemen. Even kijken hoe die gaat doen. Ja, die gaat het wel ver gaan gooien, want hij neemt een flinke aanloop naar achter. En die zegt, uh, kom maar. En dan komt die bal dan ook richting het stadgebied. En er wordt geduwd wederom meer. En uh, dat betekent, nee, er wordt een voetshout gemaakt. En uh, dat betekent nu ingooi voor, uh, voor Bloemenal. En dus oost die snel die bal oppakt. En die kan hem gaan ingooien. Gooit het dan meteen richting Tim Jones. Tim Jones pakt hij wel goed aan. En moet dan gaan plaatsen. Plaatsen dan richting waar die, waar die kan er niet bij komen. Dat is de doelman van Zwanenburg, Remco van Schagen, die die wel rustig kan pakken. Sommige waar. En ik kan het dan weer ver van trappen, trap, komt die bal ook heel diep, heel diep richting, richting de spitsen van Zwanenburg. En dan moet daar Bart de Bruin En Bart de Bruin die het zo gekomen is, bijvoorbeeld Wilke Klooster, die moet die bal opruimen. doet het ook heel goed, plaatst meteen ervoor, maar die bal die komt even hard weer terug. En het is de Ooststand die daar een overtraining maakt. En, en, tegen de vrije trap voor uh, Zwarenburg. een beetje meter of twintig uh, van het doel af. En dat betekent dat we even gaan kijken, even kijken of dat nog een vaak kan opleveren voor de doel bij, bij, bij, bij, bij, bij Pieter Rijtsma. En dan wordt er een vrij trap gegeven, toch? Je kan zeggen van is niks dan, maar die vrij trap wordt opgegeven. Daardoor door de scheidsrechter. En dat betekent dat de vloer de verdediging in moet. En dat dus de nummer 12 Ryan Wijvoet Die bal die gaat trappen. Hij zal maar gaan indraaien op het doel richting Pieter Reijs. Pieter Reijs zet de verdediging in. komt die bal dan ook niet schuin handvol, hand vol Pieter. En die ziet meteen die bal. is zal hem werk en diep gaan gooien richting waterstel. Hij moet die bal aanpakken. Pak hem er ook goed aan, die bal. Maar dat doet hij het totaal verkeerd. En dat betekent dat die kans uh, verkeken is. En dat we hier gespeeld hebben een goed half uur. Met de stand natuurlijk 4 tegen 1. We Sir James met Face Down. En uh, daarvoor hoorden we Alpha Box. En uh, het is inmiddels 11 minuten over half vier. We gaan weer terug naar het uh, voetbalveld van Zwareburg. Wedstrijd tussen Zwanenburg en Bloemendaal. En Bloemendaal moet alles uit de kast uh, trekken om het niet de achterstand te groot laten worden, Tjerk. Dat uh, klopt helemaal. En Bloemendaal probeert wel uh, te pressen op het doel. En dan wordt er een overtreding gemaakt. Er is gewoon op uh, Tim Jones. En het is uh, de nummer 14 die, die dus, die dus uh, zwaar onderuit gehaald wordt. En de scheidsrechter die, die, uh, die geeft het kaart aan de nummer 14 van, uh, van Zwanenburg. Want het was gewoon een, uh, een, gewoon een vieze overtreding. Dat kunnen we gewoon duidelijk stellen. Dat hoort niet op het voetbeveld, meer. Dus hij De er aan ook aan de kleur kunnen trekken, volgens mij. Maar ja, daar kunnen we niks doen. En de zegt zegt hier: die heeft echt, echt vlaggetjes dag. Want die staat te vlaggen voor, uh, voor buitenspel. En geeft achterbal het wel. Terwijl die bal nog aangeraakt voor de keeper. Dat is gewoon de pech die je hebt dan. Maar daar moet je mee kunnen voevallen. En dan is het nu dus Tim Jong. Die, die bal is goed. Heeft. Tim Jong heeft nog steeds die bal is goed. Gaat naar het stichtingcentrum. Houdt die bal nog steeds vast. Plaatsen het dan richting Johan die. Maar die kan er niet bij komen. wordt die bal over de en aan gegaan. Trap door uh, Zwanenburg. En dat betekent er ingaan in de overkant uh, van het veld uh, voor uh, Bloemendaal. En het is daar, uh, hier de dikke niet hoef de Tim Jong. heeft die bal nog steeds te voeten plaatsen dan richting watersnel aan de linkerkant van veld uitgeweken, maar die bal die wordt dan ver en diep weggetrapt door, uh, door een speler van uh, Zwanenburg en dat betekent dat uh, wederom dezelfde plek een uh, in ingooi komt voor Bloemenal, dus Jeroen de Dik die, weet, die, die die bal wederom oppakt en zal gaan ingooien Tim Jong gaat, uh, gaat kijken hoe hij één keer gooien. Je ziet er geen medespelers van op dit moment plaatsen dan naar Tim John Tim John heeft die bal nog steeds te voeten plaatsen naar zijn broertje Paul John, nee de schijfje Poelgees die erbij komt dus water snel die erbij komt maar die bal die wordt dan wederom overheen geplaatst en dan komt er een paar, een paar meter verderop en ingooien. Nog een keer voor tussen eh, jij nou. Tussen eh, Gijs-Jan Poelgeest Die die bal moet gaan halen. Omdat die bal dus in de bosjes is. Maar er zijn al mensen aan het kijken. Of ze die wel terug kunnen vinden. Komt die bal dan ook bij, eh, bij Gijs? En eh, die kan dan gaan ingooien. Nee, Gijs laat het over. Toch aan Jeroen. Nee, de dus scheidsjan Gijs Poelgees. Gijs-Jan Poelgees. Hij heeft die bal dan in het centrum naar Tim Paaltjan. jan heeft die bal in zijn voeten. Plaatsen en terug naar Oostan. Oostan aan de rechterkant. Oostan. Oostan schiet, schiet ook. Maar dat gaat verder ver, verbaas. Ver, ver en dat betekent dat het gevaar is hier. En voor eh, voor deze wedstrijd. En je kan eigenlijk zeggen dat het gelopen is. Want het is maar een minuut of twee. En het 4 eind stand natuurlijk voor Zwanenburg. voorlopig is het, uh, dan denk ik ook uh, we zitten nu uh, bijna aan het eind van het uh, tweede uur van deze zondag in Krimland, dus is het ook voorlopig ook het laatste wapenfeit uh, van mijn kant, want uh, ik geloof dat ik dan pas weer 3 oktober hier uh, weer uh, mag uh, zitten 12 minuten voor 4 uh, hier bij AB Radio en ZFM en je luistert naar Simply Red en Thrill Me, Ja, dat is ook nog eens een uh, nummer die ze hebben uitgebracht Weet bijna niemand, maar het is een bescheiden hit ooit geweest. Even aandacht weer voor de wat onbekende muziek hier bij de beide zenders. En dit is Gana weer. Moet ik nog even dat knopje van de computer ook nog uitzetten. Want anders begint het hele zaakje weer opnieuw. En Larry Mayfield en Ken live, uh, live Without Music. En daarvoor, Ganna was dat. Uh, dan moet ik ook even kijken wat dat voor nummer ook alweer was. Even naar nummer 164. Ja, dat is heel erg leuk. No way back heette dat nummer. Ja, want anders dan weten de mensen thuis niet van wat ik nou allemaal aan het draaien ben. Nou, het is uh, vijf minuten voor vier. Inmiddels uh, geworden bij uh, AB Radio en CFM Zandvoort. Zondag in Kennemeland uh, straks uh, nog met één uur. En dan uh, zit het uh, er weer op. De eerste uitzending van het uh, nieuwe seizoen. Tot aan het uh, nieuws uh, gaan wij uh, nog één nummer draaien. Dat uh, kunnen we zo uh, langzamerhand uh, wel zeggen. Is een, uh, ja, is een man die inmiddels uh, in Berlijn is gaan wonen. En dat heeft alles te maken met het rookverbod. Hij is falikant uh, uh, tegen het rookverbod. Want hij wil nog altijd kunnen roken. En in Berlijn mag dat nog. Uh, mag je gewoon in de kroeg een sigaretje opsteken. Ik heb het over Joe Jackson en Stepping Out.